Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De drie doden bij een brand in Werkendam zijn arbeidsmigranten uit Litouwen. Dat zegt de directeur van een timmer- en interieurbedrijf tegen Omroep Brabant. De drie slachtoffers kwamen gisteren om bij een brand in een appartement boven zijn bedrijf. De directeur heeft vanmorgen met het personeel gesproken. Een hele grote verslagenheid. Er waren natuurlijk al heel veel medewerkers gisteren hier geweest. Daar is dat de brand bezig was. Volgens de directeur was er niks mis met het appartement. Ja, deze mensen die bij ons werkzaam waren en zijn, die zijn heel goed gehuisvest. Zeker. Ja, dat kan je ook navragen bij de mensen die bij ons gewerkt hebben en nog werken. Die hebben gewoon een, een prachtig huis hadden ze met heel veel ruimte. Dus uh, daar zijn, heeft het zeker niet aan gelegen. Nee. Een grote rechtszaak in de techwereld in Amerika staan Apple en Apple. Epic, de maker van het spel Fortnite, vandaag voor de rechter. Ze zitten te ruzien over de App Store, zegt verslaggever Nando Castellijn. Waar het over gaat is dat Epic het zat is om uh, over transacties die gebruikers doen in Fortnite... om daar een commissie van 30% aan te betalen aan Apple. Daarom besloot Epic vorig jaar een nieuw betaalsysteem in te voeren in Fortnite. Daar was Apple helemaal niet blij mee en daarom gooiden ze het spel uit de App Store. Mensen met een iPhone kunnen het spel sinds die tijd dus niet meer downloaden. En het is meivakantie en daardoor is het druk op campings en bij bungalowparken in het land. Echt lekker strandweer is het niet, maar deze campinggasten in Zeeland vermaken zich prima. Het is heerlijk hier, het is een fijne camping, we hebben ons bootje daar liggen, dus we kunnen lekker zeilen, we kunnen lekker voetballen hier. Een beetje fietsen, een beetje wandelen, een beetje spelen en op het strand en op het water, valt genoeg te doen, dus super. Ja, gewoon even niks, een halve dag bezig zijn met afwas en, en dan gewoon op je stoeltje zakken campingondernemers zijn blij met de Nederlandse gasten... want Belgische en Duitse gasten zijn er door corona veel minder dan normaal. Het weer, het is een grijze dag met regelmatig een bui, graadje of 12. Komende nacht nog meer regen, morgen veel wind... en opnieuw nattigheid bij een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANBB. De A9 richting Alkmaar is dicht bij de Wijkertunnel... dat komt door een te hoge vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is een En de regio. Het is zaterdag 1 mei en dit is goedemorgen Zandvoort van 11 tot 1. Vandaag hebben wij aan de techniek staan. Met de techniek in handen, moet ik zeggen. Kort draaien, die ook voor deze leuke begintune heeft gezorgd. Dat was Perry Como met Magic Moments. Uh, dat was wel heel grappig. Uh, de redactie deze week was van Gert van Kuik en mijn naam is Irene de Jager. Het programma vandaag, wij hebben tussen elf en twaalf drie mensen, dat is het. ten eerste Cedric van der Meulen van uh, het bestuur, de raad van bestuur van het Kennenme Hart en daarna spreken we met Ralf Enstra en we eindigen met Erik Weijers over de activiteiten van het circuit hier in Zandvoort. En dan hebben we een kleine pauze van het nieuws en reclame. En dan spreken we met de drie gedecoreerde heren uit Zandvoort. Peter Verstegen, Jan Wassenaar en Gijs Beekhuizen. Er is ook nog een dame gedecoreerd. Daar zal ik straks wel even wat over zeggen. Maar die konden we niet aan de telefoon krijgen. Want die heeft een feestje vandaag. Maar we beginnen met Cedric van der Meulen. Goedemorgen, meneer van der Meulen. Goedemorgen. Wacht even. Even zorgen dat ik u goed hoor. Ja. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, u bent een klein beetje krakerig, uh, geloof ik. Gaat het zo beter, uh, Cor? Ja, ja oké. Okay. Um, nou, uh, u bent sinds uh, vorig jaar in het uh, bestuur in, van uh, het, huis in, of tenminste, het Huis in de Duinen, van Kennen me Hart. En uh, ik, ik las in uh, uw uh, nou, een bericht wat er stond, uh, een interview, dat u met name de techniek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 Ja. Het ontwerp gaat dus ook uit van... Uh, van nou, hoe kunnen we nou zo goed mogelijk voorzien... in de behoeften die cliënten hebben. En een van de dingen die bijvoorbeeld terugkomen... in, uh, in Huis in de Duinen is veel buitenruimte. Maar bijvoorbeeld ook uh, eigen sanitair... en ook het verbinden van buiten naar binnen. Het ligt op een prachtige locatie... Uh, met potentieel straks veel groen. Als u uh, als de nieuwsbrief uh, heeft gelezen... die wij ook naar omwonenden sturen... Dan, uh, dan kunt u ook zien dat we ook straks veel groen... Rondom, het, rondom de gebouwen gaan realiseren. En, en op die manier. Nou, proberen we onze cliënten toch straks. veel te laten genieten van al het groen. om huizen en duinen heen. Ja. Er, zijn, er zijn niet alleen maar. natuurlijk mensen die daar behandeld CQ-bewoner worden. Maar er komen ook ongelooflijk gezellige dingen. zoals voorstellingen, zoals voor het vooruitlichtingsbijeenkomsten. Die ook allemaal, zeg maar, voor de omgeving prima. Uh, ja, uh, het, het is gebouwd in 1954, maar ik had gezien in 1953. Is het nou 1953 of 1954, de originele bouw? Of zijn ze gestart in 1953? Dat zou kunnen natuurlijk. Ik, ja. ik, ik zou dat, dat exacte datum van de, van de bouwen niet, uh, niet eens weten. Eerlijk. Nee, nou ja, dat is ook niet meer belangrijk, want het is weg. En er gaat iets moois voor in de plaats komen.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 Ja, dat, dat, dat is zeker zo. En, uh, en, uh, en, uh, en, het, en het gaat er ook om dat we proberen om onze uh, uh, ouderen zo lang mogelijk thuis uh, te laten wonen. Dus dat betekent ook dat we in de gemeente Zandvoort ook meer zorg uh, thuis willen kunnen leveren vanuit onze bestaande locaties. Ja. Omdat ja, veel ja. ouderen willen toch zo lang mogelijk, en dat begrijp ik ook heel erg goed, zo lang mogelijk thuis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 nou, dat, dat klinkt mooi en dat klinkt prachtig. Hoe lang gaat het duren voordat er, zeg maar, de eerste bewoner daar naartoe kan gaan? Nou, de, de totale bouwtijd verwachten we dat hij zo'n anderhalf tot twee jaar zal bestrijken. En zoals het er nu naar uitziet, gaan we starten met de bouw na de zomer. Um, de, de, de, ...het heeft wat langer geduurd voordat we kunnen gaan starten met bouwen. Dat heeft alles te maken met de stikstofcrisis... ...en de stikstofrapportages die wij bij de uh, provincie hebben moeten aanleveren. De provincie heeft onlangs uh, per e-mail aangegeven... ...dat ze akkoord kunnen gaan met de berekeningen zoals die er uh, liggen. En dat betekent ook dat we door kunnen met, uh, met het traject...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 Absoluut, ja. absoluut. Een nou, hele mooie plek om te wonen. Ja, ja dat, dat, dat is zeker. Nou, komt u uh, volgens mij uit, uh, uit de, de, de, de ziekenhuiswereld. Uh, en u bent sinds vorig jaar oktober uh, als raad van Bestuur toegetreden. Uh, heeft het uh, u gegeven wat u verwachtte? Ja, ik, uh, dat klopt inderdaad. Ik heb uh, iets meer dan twintig jaar uh, in de ziekenhuissector mogen werken... Ik heb mijn hart verbonden aan de zorg. Dat begon eigenlijk al, al vrij, uh, vrij vroeg. Uh, toen ik studeerde, deed ik altijd vakantiewerk in de oude zorg Als, uh, als alpha-hulp. Uh, maar ik ben, uh, zoals gezegd, begonnen in de ziekenhuiszorg. En uh, ja, daar heb ik veel verschillende dingen gedaan. Daar heb ik financiële functies gedaan. interim werken op afdelingen als, als, als, als zeg maar teamleider. Um, maar ik ben uiteindelijk ook directeur geweest van een aantal divisies. En uh, ja, wat, mij, uh, wat mij altijd... Uh, heel veel drive geeft is toch wel uh, de zingeving van het werk. En dat, uh, dat zie je in de ouderenzorg ook, uh, ook terug. En uh, nou, onlangs mocht ik meelopen ook met de wijkverpleging in, uh, in Zandvoort. En uh, nou, ik, ik kan me goed voorstellen dat als je dat werk dagelijks doet... dat, uh, dat, je, dat je het terugziet hoeveel voldoening het geeft, het werk wat je, wat je geeft aan cliënten. Ja. En uh, als ik dat dan weer een middag mag ervaren... dan, uh, dan, dan begrijp ik weer heel goed uh, waarom ik in de zorg werk als bestuurder. Ik wilde heel graag een keer wat anders zien dan de ziekenhuiszorg. En uh, nou, deze, deze vacature kwam voorbij... En toen dacht ik, nou hoe mooi is het uh, dat ik uh, dat ik opnieuw toch een keer uh, weer aan het werk ga naar ouderenzorg. En uh, tot nu toe bevalt het heel erg goed, want we hebben, we hebben eigenlijk uh, grote opgaves voor ons liggen. Ik noemde net al uh, de huisvesting, hè, die we de komende jaren zowel uh, flink moeten moderniseren als ook uh, uitbreiden. En de andere grote uitdaging die ik toch wil noemen is, uh, is het personeel. Wij, uh, de komende jaren hebben wij uh, veel nieuwe zorgmedewerkers uh, nodig. Dat betekent dat we maximaal moeten opleiden. Dus ik, ik zou graag ook van de gelegenheid gebruik willen maken om... Nou iedereen die zich geroepen voelt om in de zorg te gaan werken. Wij zijn altijd op zoek naar, naar mensen die graag in de zorg aan de slag willen gaan. En, maar ook naar mensen die graag opgeleid willen worden tot verzorgende of helpende of verpleegkundige. Wij, wij leiden elk jaar vele nieuwe zorgmedewerkers op. Vorig jaar 160 en dit jaar hopen we 200 uh, nieuwe zorgmedewerkers op te kunnen leiden. Dus mocht u geïnteresseerd zijn, neem contact met ons op. En dan uh, we gaan we kijken wat we kunnen doen. Ja, nou het, het, ik kom zelf uit de zorg. Ik heb uh, een aantal jaren in het dorp gewerkt, uh, in de wijkverpleging. Dus ik, uh, mijn hart ligt daar ook. En ik denk dat u misschien ook nog wel behoefte heeft aan uh, vrijwilligers. Mensen die misschien uit de zorg komen en uh, niet meer in een, in een uh, werksituatie zitten... maar wel hun ervaring en hun passie nog kunnen delen met bewoners. Is dat, uh, is dat een, uh, een optie? Absoluut. We hebben nu, uh, nu zo'n 2000 medewerkers. We kennen hem hard waarvan of uh, niet waarvan. En daarbovenop hebben we 750 vrijwilligers. En dat groeit nog ieder jaar. En daar zijn we met elkaar hartstikke trots op. Uh, de vrijwilligers uh, die, die doen uiteenlopende uh, werkzaamheden. Uh, ook een beetje afhankelijk van wat ze zelf uh, leuk vinden om, uh, om te doen. Uh, het is ook van alle leeftijden het vrijwilligerswerk. En uh, nou, iedereen die, uh, die een aantal uren in de week vrijwilligerswerk bij ons zou willen komen doen... meld je vooral aan op 023-5214-214... of via info.kennemhart.nl. En uh, ik weet zeker dat we voor... Uh, voor iedereen die, die graag dat vrijwilligerswerk zou willen doen, dat we daar uh, een mooie oplossing zouden voor kunnen bedenken. Ja, het, het is het vrijwilligerswerk is natuurlijk heel breed. Hè. Het, het, het geldt van uh, aanwezig zijn bij evenementen. Tot aan uh, op bezoek gaan bij mensen die misschien geen achterban hebben, die geen familie hebben en toch behoefte hebben aan eens een keer een één op één praatje. Uh, ik, ik ben ervan overtuigd dat er heel veel mensen zijn die dat ook kunnen. En uh, die dat. Uh, Misschien ook ja, wel willen. Van, ja, het gaat eigenlijk van uh, van uh, spelletjes doen tot een, een mooie wandeling maken en uh, heel veel vertellen over de natuur. Als je daar nou toevallig veel van af weet, tot uh, tot aan uh, ja kleine klusjes doen uh, uh, in een huis. Uh, het kan van alles en nog wat zijn. Ja, er is werk genoeg, dat weet ik zeker. zeker. Ja, absoluut. Nou ja, ik, ik, het, het plaatje van, uh, van het huis, dat ziet er prachtig uit. Uh, ik, ik heb zelf uh, in 2018 een, uh, een week of acht uh, in het huis in de duinen vertoefd... Van, na een operatie en ik moet zeggen, ik heb genoten. Niemand snapte dat. Die zei, hoe kan je dat nou leuk vinden? Ik zeg, nou, het, het, het A is de sfeer, vond ik heerlijk. En ondanks het feit dat er natuurlijk door de oudheid... best wel wat beperkingen waren, uh, was het prima... En is het gewoon een heel fijn huis om te verblijven. Dus uh, dit kan alleen maar nog veel, veel, veel beter worden. Absoluut. En uh, zowel onze cliënten als onze medewerkers verdienen ook een uh, mooi nieuw uh, thuis. Zeker, zeker. Nou, uh, wie weet spreken we elkaar nog uh, in de komende tijd. Als u iets te melden heeft, dan horen wij u graag. Als er uh, iets, uh, zeg maar, de eerste paal geslagen gaat worden. Of de, uh, de, uh, de, als dat gaat starten, dan uh, zouden we daar graag uh, misschien bij kunnen zijn live. Uh, uh, CFM doet dat ook graag. Ik wens u in ieder geval heel veel uh, plezier en sterkte met wat u allemaal nog gaat doen daar. En ik dank u voor dit gesprek. U ook, dank u wel. En uh, we zullen u zeker uitnodigen zodra we weten wanneer de eerste paal nog opgaat. Helemaal goed, dank u wel. Fijne weekend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 Night after night, who treats you right, baby, it's the guitar man <laughs> Who's on the radio, you don't listen to the guitar man was Brad met Guitar Man. Aan de telefoon hebben wij Ralf Enstra. Goedemorgen Ralf. Goedemorgen. Fijn dat we je kunnen spreken. Ja, Ik, ik kreeg uh, uh, van onze redactie te horen van hoe gaat het nu met Ralf Enstra. En toen dacht ik ja hoezo gaat het nu met hem. En toen begreep ik uh, dat je een, een naar ongeluk hebt gehad. En dat je daarvan ging revalideren. Ja, dat, uh, dat klopt, uh, Irene. Ik, uh, uh, ja, ik heb best wel uh, nou, een, een zwaar ongeluk gehad. Dus de steekas van mijn uh, voorwiel van mijn racefiets was vorig jaar uh, afgebroken. Uh, nou, en hierdoor ben ik uh, voor overgeslagen en toch wel erg naar uh, ten val gekomen. En ik uh, een incomplete dwarslasie opgelopen. Zo. Dus ja, dus ik kon nu weer lopen, mijn armen kon ik niet meer bewegen, et cetera. Uh, ja, dus dat was wel even schrikken. Ja, en dan, dan ben je eigenlijk net heel actief geworden... en je, was bij de C of je, je bent bij de CDA. Hè? Daar uh, ja. had je hele mooie plannen... om allerlei dingen te gaan uh, doen voor ons dorp. En dan in één keer dan, boom, en dan uh, kun je niets meer. En ik heb begrepen dat ja. je bent gaan revalideren in Heliomare, klopt dat? Ja, klopt. Uh, ik ben uh, eerst een, een week in het UMC uh, geweest. Dan ben ik ook geopereerd. En vervolgens heb ik ongeveer vier maanden ineens helemaal gerevalideerd. En uh, nou, begin dit jaar ben ik weer uh, op Zandvoort teruggekomen uh, en nu uh, ben ik bijna volledig hersteld. Dus uh, nou, ook wel weer uh, geluk gehad. Ja. Ja, je, je bent hersteld en, en je kunt uh, weer verder. Is het, is, ben je echt helemaal hersteld? Of zeg je van, nou, er zijn toch wel een paar dingen... die nog niet helemaal gaan zoals ik dat graag zou willen? Nou, een paar kleine dingetjes. Uh, maar ik heb uh, ja, vooral een klein beetje zenuwpijn nog, zoals dat heet, in de uh, armen. Ja. Yeah. is dus een soort tinteling in de armen, maar dat wordt steeds minder. En dat is dus wel erg fijn om... Uh, te zien dat het steeds beter gaat. Maar dat, dat kan nu nog wel een jaar duren ongeveer. Ja. Uh, het herstel. Want dat, uh, ja, die zenuwen die, uh, die, die, ja, die, die groeien erg langzaam. Dus uh, herstellen daardoor ook erg langzaam. Dus, uh, uh, maar ja, ik zie nog steeds vooruitgang. Dus daar ben ik, uh, ben ik erg, uh, erg blij uh, mee. Ja. En nu, uh, nou, dus nu begin ik alles uh, weer een beetje uh, op te pakken. Dus uh, ik heb ook wel één... De commissievergadering al uh, kunnen doen. Ja. Dus, uh, nou, was je accountmanager bij uh, de Eijmeren, uh, bij de woningcoöperatie. Ja. Ben je daarmee gestopt ja. of kun je daar ook weer een klein beetje mee starten? Uh, ja, ik werk bij de woningcoöperatie Rotstil en uh, daar ben ik uh, ook alweer mee gestart. Dus dat gaat erg, uh, ja, dat gaat ook uh, voorspoedig. Uh, ja, dat ook pas weer begin dit jaar ben ik rustig uh, gaan opbouwen. En uh, ja, dus hey, ik moet natuurlijk een beetje rustig aan doen. Ja, maar, lijkt me heel lastig uh, trouwens. Want ja. je bent natuurlijk hartstikke jong. Dus het lijkt me dat je in je hoofd bruist van energie... en dat je lichaam gewoon zegt van uh, doe maar rustig aan. Hè. Dat is moeilijk. Ja, precies uh, dat. En uh, ook de, ja, hè, de arts, de uh, reclidatiearts, etc. Die zegt van oh, echt uh, rustig aan. Want uh, hè, we willen... Uh, dat je alle tijd neemt om uh, rustig te herstellen. Maar ja, ik heb zoiets van uh, ik wil weer uh, aan het werk en uh, uh, ook in de politiek weer uh, uh, actief zijn en uh, uh, uh, leuke dingen voor Zandvoord doen. Ja. Dus, uh, maar ja, ik, uh, dus ja, ik, ik ben er toch echt weer, uh, weer bijna. Heel heel langzaam uh, komt het weer. Nou, is er natuurlijk ja. volgens mij volgend jaar uh, zijn er uh, gemeenteraadverkiezingen. Ja. Ik denk dat je dat dan als een soort speerpunt gaat zien. Ja, zeker. Dat, uh, ja. Dus uh, ik hoop uh, hè, dat, uh, uh, nou ja, dat ik dan... Uh, ben ik toch zeker wel, moet ik eigenlijk zeggen, volledig hersteld. En uh, nou ja, dat ik dan uh, uh, weer verkiesbaar ben. Ja, dan stond je op nummer vijf op de lijst hier in het dorp. Ja. Zou dat volgend jaar weer uh, haalbaar zijn, denk je? Uh, ja, we hebben nog geen uh, definitieve lijst uh, opgesteld. Uh, maar ik verwacht uh, uh, toch zeker wel uh, ja, nummer vijf uh, te staan. En misschien, uh, ja, misschien nog wel uh, hoger. wat hoger. Ja, ja. ja, dat zou mooi. Ja, ik bedoel, dat je bent jong zijn. en uh, vol energie. Dus uh, ik, ik denk dat dat een mooie uitdaging is. Nou, was jouw uh, speerpunt in het verkiezingsprogramma... Veilig wonen en leven... Uh, is dat ondertussen veranderd, of zeg je van nou eigenlijk is het alleen maar nog meer en nog sterker geworden? Nou ja, dat is nog eigenlijk nog sterker geworden. Uh, dat heeft uh, ook te maken. Uh, het, het, heeft, het heeft eigenlijk twee kanten, dus veiligheid en, en wonen. Het wonen, ja, dat heeft ook te maken met mijn werk natuurlijk bij de uh, woningcorporatie. Uh, er is een uh, enorm tekort aan, ja, vooral betaalbare woningen. Ja. Uh, nou, de laatste commissievergadering hebben we het daar ook weer, uh, weer over gehad. Bijvoorbeeld de oude uh, School, die we ja. uh, hey, willen wil ontwikkelen naar jongerenwoningen. Uh, nou ja, dan... Ik vind het een briljant brand trouwens hoor. Ik vind het echt schitterend. Ja, en we, we hebben dus ook uh, geopperd om, daar, uh, om die te gunnen aan uh, Zandvoortse jongeren. Ja. Uh, nou ja, de wethouder heeft gelijk door de commissievergadering. Uh, uh, de wethouder Bluis heeft gelijk toezegging gedaan. om um, uh, uh, de, de, de, de woningen ook te gunnen aan jongeren. Dus uh, nee, dat, zijn, uh, ja, dat is nou echt een goed voorbeeld uh, waarvoor ik het doe. Ja. Is, is dat dan niet mogelijk om, om dat dan bijvoorbeeld ook. En met name voor de senioren te doen. Want ja, zoals ik dat net ook al tegen de meneer van Kennen hart heb gezegd... is dat ja. er heel veel uh, ouderen wonen in Zandvoort... die misschien best wel naar een andere woning zouden willen. Maar uh, zodra er een woning vrijkomt die geschikt is voor senioren... dan zijn er zoveel mensen van buiten Zandvoort... die daar ook aanspraak op kunnen maken... dat je bijna geen, geen succes kunt krijgen daarin. Ja, ja, en dat is op zich wel uh, erg vervelend... want het is ook heel goed voor de, voor de doorstroming. Ja. Uh, vaak wonen ouderen toch in uh, nou, grotere uh, eengezinswoningen... Die, uh, die, die zouden liever naar een aparte, appartement gaan. Uh, maar ja, uh, de gemeente is nu bijvoorbeeld bezig uh, met uh, autostrijder... en daar komen weer uh, seniorenwoningen in... Ja, uh, maar zijn dat sociale woningen die ook echt betaalbaar zijn voor mensen die, nou ja, op die ja. op die wat lagere moot zitten? Ja, zeker. Ja, ook uh, sociaal. Uh, en uh, ja, dat, hè, dat is ook echt uh, het streven om een derde sociaal in ieder nieuw, nieuwbouwcomplex met meer dan tien woningen uh, te doen. Uh, hè, dus uh, 30% uh, sociaal. 40% midden en dan 30% duur uh, En ongeveer zullen die standaarden daar ook worden gehanteerd. Het ja. is dus alleen wel zo dat ja, je kan niet alleen maar woningen bouwen voor zandvoorten, zeg maar. Daar zijn vanuit de provincie geloof ik in het Rijk ook uh, ja, regels voor dat uh, hè, dat, uh, uh, nou, dat zo ook buiten het dorp kunnen worden, maar uh, ik geloof dat... Uh, nou ja... procent... Wel... toebedeeld kan worden aan Zandvoort. Dus ja precies. Laten we, dat, laten we dat dan ook doen denk ik dan. Ja. Ja, ik vind het ook hoor. Ik vind dat ze eigenlijk moeten vasthouden... dat er een behoorlijk percentage voor de Zandvoorters moet zijn. En uiteraard, eh, als iemand van buiten Zandvoort komt... dan moet hij best die kans krijgen. Maar zolang er hier zo'n grote nood is... en inderdaad, die doorstroom die wordt beperkt door het feit dat er geen woningen zijn. En ja, de, de, de, de, de eensgezinswoningen die door oudere mensen wordt bewoond... die is echt wel gigantisch. Alhoewel, ik moet ook zeggen dat er heel veel woningen die dan nu vrijkomen... bijvoorbeeld in Oud-Noord dat wordt er dan in één keer vrije sectorwoning. En dan denk ik, hoe dan? Ja, dat is inderdaad... Uh, ja, dat is jammer. Dat uh, ja, de corporaties uh, uh, wel... Hè, dat uh, twee wonen die dan... Uh, ja, die, die ik ineens uh, uh, anders, anders inschaalt. Uh, maar goed, uh, de gemeente maakt ook prestatieafspraken met ze. En daardoor uh, kunnen we daar wel goede, goede afspraken uh, over maken. Maar... Ja, er zitten natuurlijk erg uh, ruime woningen ook soms tussen... Die, ja, waarvan, waarvan zij de discussie willen stellen van... goh, is dat sociaal? Uh, maar daar moeten we ook zeker uh, scherp op blijven... Ja. als gemeenteraad. En als we uh, nou, de prestatieafspraken... Uh, ja, willen we daar ook uh, uh, ja, over spreken met ze. Want dat is inderdaad wel zorgelijk. Je ziet ook uh, uh, appartementen in Nieuw-Noord... Ja. Die uh, ineens, uh, ja, dan duizend euro per maand uh, moeten gaan kosten. Ja, uh, hoe dan, zeg maar. Ja, precies, uh, hoe dan. Ja. Als, jij, als jij een gezin uh, hebt met drie kinderen, ik noem maar wat... ja, dan is zo'n grote woning uh, misschien gewoon nodig... zonder dat dat in de vrije sector moet komen. Want dan kom je er dus niet voor in aanmerking... wanneer je gewoon in die sociale sector uh, je inkomen hebt. Ja, dat, uh, helemaal naar een en ja... Probeer het maar op te brengen, inderdaad, iedere maand. Dus, uh, nou, het is dus wel. Nu hebben we natuurlijk een nieuwe coöperatie, pre, uh, pre -wonen. Ja. Uh, uh, nou ja, dus uh, daar, daar zal het weer anders gaan als bij, uh, bij de kei. Dus uh, ik wil bijna zeggen: uh, we moeten ook uh, even kans gunnen, even, uh, even aankijken hoe, het, uh, hoe dit nu gaat. Ja. Uh, maar bij de prestatieafspraken gaan we zeker. Uh, nou, hier afspraken over maken. Want uh, ja. nou, de woningen moeten wel betaalbaar blijven. Zeker. En, ja, dat absoluut. geldt ook voor verkoop uh, van sociale huurwoningen. Natuurlijk ja. Ja, is het ook belangrijk dat, uh, nou, dat mensen hun eigen woning kunnen kopen. Uh, ja. Maar het moet niet uh, zo zijn dat er uh, heel veel sociale woningen uit uh, Zandvoort verdwijnen. Want die, die hebben we gewoon keihard nodig. Zeker weten. Nou ja, ik hoor het. Uh, je, je hebt genoeg ideeën. En uh, ik denk dat uh, tegen de tijd dat je weer echt 100% aan het werk kan. Uh, dat je genoeg uh, uh, zaken hebt om je op te storten. En met name inderdaad het wonen en leven. En dan komt dat stukje veiligheid ook nog uh, kijken. En uh, nou, daar uh, ja. denk ik. Je hebt natuurlijk heel veel tijd om na te denken nu ook. Ja, dat heb ik zeker gehad. En uh, nou, dan, dan zie je ook wat, echt, uh, wat je echt belangrijk uh, vindt in je leven. Ja. Uh, dat, uh, dat zijn natuurlijk ook uh, vooral uh, familie, vrienden en kinderen. Uh, maar ook uh, zaken waar ik energie van krijg. Uh, ja. zoals, die, uh, zoals de gemeentelijke politiek. Dus daar wil ik me weer voor, voor gaan in. Vol op gaan storten. Uh, ja. Nou. Ja. nou, fijn uh, om te horen dat je de goede kant op gaat. En uh, wij gaan jou ongetwijfeld uh, straks in de politiek tegenkomen. In de activiteiten hier in het dorp. Uh, ik uh, dank je voor dit gesprek en ik wens je nog een heel fijn weekend en in ieder geval beterschap. Uh, maar dat gaat goed komen, want volgens mij zit er genoeg power in jou. Nou, Dankjewel, Irene. En uh, nou, ook een uh, goed weekend. Dankjewel. Met, uh, uitzending. Graag gedaan. Tot ziens. Oké. Okay. Dag. The guest knew when to go Perfect, you knew when to stay Come on, tell me that you love lonely, dear I've been feeling down some too After all this time now, ain't it clear? I've been waiting just for you Dat Skags met What Can I Say. En ik spreek met onze meneer gezellig van het circuit Erik. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Goedemorgen. Erik Weijers, even voor de volledigheid. Ja, Erik, uh, uh, wij hebben elkaar gezien uh, bij het afscheid. Uh, tenminste bij een uh, rondje op het circuit uh, van het afscheid... van een van een bekende racer... Um, en ik, ik vroeg mij af van, goh, uh, ja, corona, uh, niets mag. Maar ik hoor eigenlijk elke dag gewoon geluid op het circuit. En denk, hoe dan dat programma? Ja, nou, dat, dat klopt. Uh, gelukkig, uh, in tegenstelling tot vorig jaar, uh, bij de eerste lockdown... Uh, toen uh, mocht er in Nederland helemaal niet meer gesport worden... Uh, ...individueel, uh, ook niet individueel en niet in verband. En uh, toen was CQ ook uh, na ongeveer zes weken gesloten... Uh, maar nu met uh, de, eigenlijk sinds, uh, sinds oktober, november, toen uh, de weer verscherpingen kwamen van de uh, coronaregels, uh, ja, heeft de regering wel toegestaan om uh, wel individueel te blijven sporten. En in ieder geval te trainen. Ja. En, uh, nou, en dat, uh, dat kan natuurlijk op principe als uh, uitermate goed kan dat. Hè, want de coureur zit natuurlijk alleen in hun auto. Uh, en uh, ja, kunnen dan niet in, in zeg maar, met andere mensen makkelijk in contact komen. Dus uh, in die zin uh, ja, ze hebben we de afgelopen winter gewoon uh, activiteiten hebben we kunnen blijven organiseren. Of organiseren, hebben we in ieder geval uh, mensen kunnen rondrijden. Ja. En uh, ja, en, en, en is het circuit dus eigenlijk open gebleven. Wel met, met restricties natuurlijk. Ja, uh, nou, op... die waren best wel strikt, want uh, je komt niet op het circuit als je er niet nee. te zoeken hebt. Nee, klopt. Nee, nee, nee. We werken inderdaad, uh, sinds uh, inderdaad. Uh, uh, nou, oktober nog wel echt met een strikt toegangsbeleid, dus alleen mensen die aangemeld zijn van tevoren mogen het terrein op. Dat uh, betekent dat we ook precies weten wie er geweest zijn en dat als er iets gebeurt dat het dan uh, ook allemaal te achterhalen is. En uh, ja, en bezoekers mogen gewoon nog niet uh, geen toegang hebben. Dus dat is, uh, ja, het zijn nog wel vrij veel beperkingen, uh, maar gelukkig uh, we houden ons er graag aan, want dat is de enige manier dat uh, natuurlijk, uh, ja, dat er nog gereden kan worden op het circuit. Ja. Uh, nou, je mag één begeleider uh, in principe meenemen. Ja, maar moet wel die moet wel functioneel zijn. Hè, dus ja. Die moet je echt nodig hebben. Nee, ik kan niet zeggen van: rijden. mijn vrouw is mijn begeleider nee, of mijn, nee, nee, mijn vriend nee, of mijn nee, vriendin. Nee, nee. Dat, dat geeft, wel, dat geeft wel, wel af en toe natuurlijk vervelende discussies. Uh, want, <laughs> we ja. daar natuurlijk wel een, uh, een weg in te vinden dat ze wel een uh, een uh, vriend of vriendin mee kunnen nemen of een vader of een moeder of een kind. Ja. maar ja daar zijn we ja daar moeten we helaas gewoon uh, heel heel stik in zijn dus dat uh, ja en dat uh, gelukkig is er ook wel begrip bij iedereen hoor uiteindelijk voor dus uh, iedereen werkt er wel aan mee. Ja, het heeft ook heel weinig zin om daar uh, moeilijk over te doen. Want uh, die restrictie, het is, al, het is al fantastisch... dat er überhaupt uh, gereden kan worden op het circuit. En als dat dan de regel is, dan is dat de regel. En daar moet je ja. niet mee doen. Dat geldt voor... Ja. Uh, He, dat hebben we de afgelopen tijd ook in het dorp gehad natuurlijk, met ja. winkelen ja, en met alles. Ja, maar je ziet het ook bij andere sportaccommodaties, Ga naar, naar de golfbaan en dan zie je hetzelfde. Uh, uh, en uh, op het tennispark is het ook hetzelfde, of bij een, bij een, bij een voetbalveld. Hè. Uh, en mijn jeugd mocht natuurlijk nog wel doorsporten de afgelopen winter, uh, maar mochten ouders ook niet mee om uh, langs het veld te gaan staan. Ja, dat, dat, dat is eigenlijk bij ons hetzelfde geweest. Ja, o hoe zit dat nou met, uh, met dat geluid? Want er zijn natuurlijk uh, uh, bepaalde geluidsdagen hè, waar waarin er meer geluid en iets minder geluid uh, gemaakt uh, mag worden. Uh, ik, ik moet zeggen, want wat is het, het maximale decibel wat er uh, uh, geproduceerd mag worden? Nou, Het is een gemiddelde over een, uh, over een etmaal. Uh, en dat uh, etmaal dat loopt van in principe van zeven uur s ochtends tot zeven uur s avonds wij nou, zijn is het niet zo dat wij om 7 ochtends al beginnen met, met race op het circuit. Dat, dat, dat, dat is doorgaans vanaf 9 uur en in uitzonderlijk geval een keer vanaf 8 uur. Uh, maar, en, maar binnen dat tijdsvertrekken van 7 tot 7 mag er niet meer dan een gemiddelde hoeveelheid geluid geproduceerd worden. Ja. En dat is 81 decibel uh, op de geluidmeter van, uh, van het circuit. Die staat uh, direct eigenlijk langs de baan. Wordt, de hele dag wordt dat gemeten. En dan komt het eind van de dag komt daar dus een getal uit. En dat mag uh, niet uh, boven de 1,5 ah. decibel zijn. Ofwel 55 decibel op de dichtstbijzijnde woning uh, langs het circuit. En dat is de flat aan de burgemeester van Alperstraat naast het NH-hotel. Uh, nou, die regel geldt eigenlijk het hele jaar door. Uh, op 12 dagen na. En op die 12 dagen, dat zijn onze geluidsdagen, dan... Nou, het is niet onbeperkt, maar dan, dan kunnen we zeg maar, ook de meest luidruchtige auto's echt makkelijk laten rijden. En dan uh, ja, is het geluid van uh, de circuit natuurlijk in de wijnomgeving wel goed hoorbaar. Ja. Afhankelijk ook van de wind natuurlijk. Hè. Ja, ja, ja, zeker. Want ook ik, ik ben wel eens in Overveen geweest dat ik dacht van... Ja. Huh? Ik hoor het circuit. Ja, ja klopt. Ja, maar kijk, Overveen lijkt natuurlijk ver weg, maar... Uh, en neem maar eens een uh, pak maar een kaart van Zandvoort en trek een lijn vanaf bijvoorbeeld de Tarzanbocht naar uh, Overveen. Uh, dan is dat uh, dichterbij. Dan als je een, uh, vanaf hetzelfde punt een, uh, een, een lijn trekt naar, uh, naar de, naar de Zuidboervaar in Zandvoort. Ja. Uh, en moet beter. En geluid ja, uh, draagt. Met bepaalde windrichting kan dat natuurlijk best ver dragen. Ja, nou moet ik zeggen dat uh, je je legt het nu uit, hè, dat er een gemiddelde is over de hele dag. Uh, ik denk dat er heel veel mensen zijn die dat niet weten. Want ik hoor ook wel eens dat ik denk van... oh oh, dit is wel iets meer dan uh, de 8 decibel uh, die uh, zeg maar, uh, de beperking is. Hè. Ik, bedoel, ik weet van, van rond dat, uh, dat dat de beperking is. En, maar dan is er een andere periode dat er gewoon minder decibellen wordt geproduceerd. En dan kan het zo zijn dat je dan op een meer decibel zit. Op ja, een punt van de dag. Het. Het is natuurlijk ook niet zo dat we iedere dag uh, het maximale gemiddelde geluid opvullen. het uh, merendeel van de dagen blijven we ver onder het, het gemiddelde wat, wat geproduceerd mag worden. Ja. Ja, uh, dus het kan zijn dat als een aantal rustige dagen zijn geweest... en het is dan uh, weer zijn iets luidrot... en dan is ook nog eens een keer dat de wind vanuit het circuit richting het dorp staat. Dat natuurlijk de laatste weken vooral echt het geval ja, is hè, met die wind die me aanhoudt. Ja, dan, dan hoor je het meer als dan misschien over een paar weken... Als, uh, de wind weer uit het Zuidwesten komt. En, dan, ja. Ja, en wat jij zegt, dan, dan zou je het weer overveen misschien af en toe kunnen horen. Ja. Nou moet ik zeggen, ik, ik heb niks tegen dat geluid. Ik vind het een heerlijk geluid. Maar er zijn mensen die <laughs> dat niet... is gelukkig veel, veel mensen zijn antwoord <laughs> Ja, <hoor. laughs> een mensen die dat niet uh, met mij uh, delen. En wat, wat natuurlijk ook een, een soort sprookje is, is dat die Formule 1 zoveel lawaai maakt. Want die maken namelijk helemaal niet zoveel lawaai. Nou, zeker niet meer als je dat vergelijkt met, uh, met uh, een jaar of uh, zes, zeven, acht geleden. Nee, dat is inderdaad een stuk minder. Nee, ik, uh, uh, ik denk ook dat, uh, dat wat dat betreft uh, dat het dat, qua... Dat geluidsoverlast dat het best wel mee zal gaan vallen en helemaal ook de weken ervoor en daarna, want we hebben een periode van vier weken voorafgaand aan de Formule 1 en ook twee weken daarna, ja dat de racebaan niet gebruikt kan worden omdat er natuurlijk allerlei voorbereidingen getroffen moeten worden en na afloop dat er weer allemaal zaken weggehaald moeten worden. Ja. Dus dat zal ja ook in de zomerseizoen nu zal dat ja zal dat zeker merkbaar zijn voor iedereen. Ja, nou hebben we natuurlijk bijna allemaal wel gevolgd hoe dat vorig jaar zeg maar voorbereid werd op het circuit voor de Grand Prix. Er zouden schermen komen langs alle paden die er zijn, zodat mensen niet zeg maar daar konden kijken. Is dat dit jaar ook weer het geval? Ja, kijk, natuurlijk. Uh, uh, het, het, het wordt natuurlijk een afgesloten evenemententerrein uh, waar, uh, waar het niet de bedoeling is dat mensen van buitenaf ook makkelijk uh, zicht hebben. Uh, omdat dan ook, zeg maar, nou ja, of dan wel uh, dat, dat duinen vertrapt kunnen worden, uh, wat, wat niet de bedoeling is. Of uh, dat het misschien in de openbare ruimte dat het uh, problemen gaat geven. Dus ja, daar zullen zeker weer, zullen weer uh, maatregelen getroffen gaan worden. Ja, nou ja, goed. In ieder geval, het, is, het blijft een feestje dat het komt... en uh, dat we dat gewoon weer kunnen gaan doen uh, in het dorp. Zeker, zeker, zeker. Wat, wat zijn uh, zeg maar de speerpunten die er nog uh, gaan komen deze zomer... voor de Grand Prix uit? Ja, nou dat is natuurlijk op dit moment nog een beetje moeilijk ook om te zeggen. Kijk, we hebben natuurlijk wel een kalender uh, met, uh, met evenementen. Hè. We hebben bijvoorbeeld op uh, het weekend van 17 en 18 juli die historische Grand Prix. Dat uh, uh, is natuurlijk altijd een hoofdpunt. Uh, maar ja, op dit moment, en we hebben daarvoor ook weer een prachtig programma. Alleen op dit moment weten we niet of we daar ook publiek toe mogen laten. Voorlopig is het publiek bij sportwedstrijden natuurlijk nog, uh, nog niet toegestaan. Dus uh, wij, ja we hopen echt dat dat, dat, dat wel uh, mag. En dat we dan weer een ouderwetse gezellig race-evenement kunnen organiseren. Want ja, eigenlijk uh, na afgelopen jaar is het ook minimaal geweest, het aantal bezoekers dat hebben kunnen toelaten. Dat ja, heel veel mensen en ook heel veel mensen in Zandvoort, ik weet, ja, die hebben het, het, vernieuwde circuit nog nooit van dichtbij gezien. Omdat dat, uh, ja, het is al ruim een jaar af, maar me, ze mogen er niet op. Nee. En dat we dat dan weer kunnen gaan doen. Hè? Dat we dat, uh, dat iedereen weer uh, ook eventjes rond kan kijken, uh, kijken bij ons. En uh, ja, de auto. Van bij kan beleven. Ja. Um, stel je nou voor, hè, ik, ik ben altijd heel nieuwsgierig. Want als ik dan uh, hoor dat er auto's op het circuit zijn, dan denk ik altijd: oh, wat zijn ze? Wat zijn dat voor auto's? Want dan wil ik dan, zeg maar, de auto bij dat geluid kunnen uh, <laughs> plaatsen. Uh, maar dan, dan denk ik: waar, waar kan ik dat zien? Hoe, hoe kan ik nou zien wie er op welk moment wat aan het doen is op het circuit? Ja, dat, dat, dat kun je alleen zien als je natuurlijk even komt kijken. Of als je... Ja, maar daar mag ik niet op. Ik mag nee, niet komen. Nee, nee ja, dat, dat is natuurlijk ook vervelend inderdaad nu op dit moment. Hè. Dat, en dat merken we ook. En de, degene die bij ons de, de bewaking aan de poort doet uh, en de mensen die dat doen, ja, die, die hebben natuurlijk... Ja, die zijn heel strak hoor. <laughs> ja, er zijn, ja, die hebben iedere dag natuurlijk tientallen, nou zo niet honderden mensen die natuurlijk die, die graag erop willen en, uh, en even willen kijken, maar ja, op dit moment dat uh, mag niet. Ja, maar er is dan dan dan niet dan ergens een, een, een programma of er is niet ergens een plekje waar je kan zien Maar nou, nou dit, ons, dit, dit is de deze op, week op, op, en dat is de volgende op week. Staan, op onze website staan wel vermeld uh, waar uh, wat activiteiten er zijn hoor. Ik uh, kun je bij, dag bij dag, dag kun je zien wat uh, wat er gepland staat, maar dan nog uh, kun je uh, niet altijd dan Precies zien wat voor auto's of wat voor motorfietsen het zijn die, die komen. Er. Ja, want er zijn natuurlijk ook motoren. Die, uh, de... ja, Is er niet ja, een ja. vaste dag voor motoren? Nee, nee, nee hoor, nee, nee, nee, dat zijn geen vaste dagen. Ik wil wel zeggen dat er, er wel, uh, dat zijn er niet zo heel veel. Uh, uh, onze, de meeste gebruikers van circuit en de, uh, de, de voertuigen die rijden zijn er toch auto's. Uh, maar af en toe inderdaad is er ook wel een motorclub uh, die, die komt rijden. En met name in de zomermaanden, want uh, ja, uh, dat zie je ook op straat. Hè. Tussen oktober en april zie je nauwelijks de motorfietsen ook op straat rijden. Omdat het gewoon dan ook, uh, ja, ten <lacht> Alleen de, de echte motorrijders, die rijden door. Ja, er zijn natuurlijk wel enkele <lacht> <uit, lacht> daar hard uitgesloten. Maar het is een beetje hetzelfde als het cabrio-seizoen met auto's. Die zie je in de zomer ook veel meer rijden dan in de winter. Ja, dat klopt. En, en als je op de webcam uh, kijkt van het circuit, is daar dan wel wat te zien? Dat je zegt van ja. nou ga eens nou, naar een ja, webcam en wel. kijk daar. Ja, ja, ja. alleen ik, ik weet niet of die op dit moment alweer uh, operationeel uh, is, want die was even tijd uit de lucht. Maar inderdaad, als die, als die weer werkt, als die werkt dan, uh, dan kun je daar van nou natuurlijk ook zien wat er wat, wat, wat, wat, uh, activiteiten zijn. Ja. Oké, okay, nou dan, dan moet ik me daar maar uh, tot wenden, tot, uh, tot de webcam. Dan hoop ik maar dat die aanstaat of in ieder geval heel snel weer aangaat. Want uh, ja, ik denk dat er nog heel veel mensen in het dorp zijn die, die graag willen kijken. Hè, al is het maar op afstand via de webcam, wat er nou allemaal gebeurt daar uh, op ja, dat circuit. Ja. ja. Maar goed. Uh, ja, nou, uh, het blijft dus eigenlijk afwachten. Daar komt het opnieuw. Ja, eigenlijk wel. En we hopen maar uh, dat er uh, meer bezoekelingen gaan komen de komende... Weken. Uh, wij hebben daar vertrouwen in uh, dat, dat, dat dat wel, uh, wel gaat, gaat lukken. En dat we ja, in, de, in de loop van de zomer ja, dat we weer, uh, uh, weer gewoon onze normale, normale ritme kunnen, kunnen oppakken, wat we altijd gewend waren. De historische Grand Prix, om er even één te noemen. Daar focussen we ons eerst op, inderdaad. Ja, ja. nou, ik uh, verheug me er persoonlijk erg op. En ik denk dat er vele luisteraars met ons ons uh, verheugen op uh, wat er allemaal gaat gebeuren en wat er kan. Nou, moeten we elkaar maar weer een keer spreken Over een paar weken of we misschien wat meer. Uh... Zeker, je, je weet ons te vinden. En als, je, als er wat te melden is, dan horen we heel graag uh, wat er gaat gebeuren. Oké, okay, prima. Dank je wel voor dit gesprek, Erik. Okay, fijn dag, weekend. Oké. Okay, Dank da. Ik wil nog even wat zeggen voordat wij uh, eruit gaan. Uh, ik wil namelijk even melden dat vandaag tussen 4 en 7 er op uh, CFM Albert-Jan en Rob. Uh, die gaan deze week een terugblik doen op Koningsdag. En ze gaan vooruitkijken naar 4 en 5 mei. En er is een nieuw dier van de week. En heel veel lokale nieuwtjes van onze CFM-app. Die iedereen uiteraard gratis kan downloaden. Wat, uh, wat zeg je, Cor? Hebben we nog even tijd? Jij zei tussen 4 en 7. 5, uh, sorry. 4 en 5. Nee. nee, sorry. Tussen 2 en 5. Ja. En God, Dat moeten ze er ook niet zo op zetten, want dan raak ik in de war. Het is tussen 1400 uur en 1700 uur. Laat ik het maar zo zeggen, dan is het duidelijk. Dat is goed. Dankjewel, Cor. Maar goed, in ieder geval dus vanmiddag Albert-Jan Vos en uh, Rob uh, Harms... die uh, vanmiddag uh, een leuk programma hebben. En uh, nou, leuk om, voor mensen om daar ook naar te luisteren. Uh, nou, we, we, we sluiten af dit uur met uh, Soul. Asylum met Runaway Train. En uh, dan hebben we de reclame en het nieuws. En dan zie ik u en ik hoor u straks na 12 uur. Tot straks. Dag. It is